Mark Visser met het NOS Journaal. De man die is aangehouden in het onderzoek naar de moord op zakenman, Koen Everink, is de coach van tennisser Robin Haase. Dat meldde bronnen aan de NOS. Mark J. werd vanochtend na terugkomst uit Amerika op Schiphol aangehouden. Everink werd drie weken geleden vermoord in zijn huis in Beeldhoven. De zakenman was door mesteken om het leven gebracht. Voor het eerst in lange tijd er net maar netmaal geen enkele vluchteling geregistreerd op de Griekse eilanden. Afgelopen 24 uur waagde niemand de oversteek vanuit Turkije, blijkt uit officiële cijfers. De vluchtelingen zijn afgelopen dag aan land gehouden door een storm op de Middellandse Zee, maar ook door het vluchtelingenakkoord lijkt zijn vruchten af te werpen. Afgelopen dagen was het duidelijk een neergaande trend te zien. Zondag arriveerden nog 1600 mensen, maandag 600 en op dinsdag 260. De Iraakse leger is begonnen met een militaire operatie waarbij de noordelijke stad Mosul op IS moet worden heroverd. Vanochtend namen Iraakse militairen met luchtsteun van de internationale coalitie enkele stadjes ten oosten van Mosul in. Strijders van IS veroverden Mosul in juni 2014. De miljoenenstad is de grootste stad van het zelfverklaarde kalifaat van IS. De tentoonstelling van Jeroen Bos in het Noord-Brabels Museum is uitverkocht. Er waren in totaal bijna 380.000 kaartjes. Verkoop ging zo goed dat het museum eerder al de openingstijden had verruimd. Ook vanuit het buitenland is veel belangstelling. Mensen komen uit onder meer Duitsland, Frankrijk en de VS naar Den Bosch. Het is het jaar 500 jaar geleden dat de schilder overleed. Het weer, vandaag veel bewolking en soms wat regen. Er is ook wel wat zon bij een graad of 9. Later vanavond bereikt een nieuw regengebied het westen van het land. Dan morgen trekt die regen geleidelijk weg. Dit was het NOS-journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, er is een nieuw boek in ons leven gekomen. zeker ja, wel. Ja, dat zit zo. Wij kregen een jaar geleden op ons portiek een Marokkaanse familie te wonen. Leuke mensen. Nette mensen. En zo kwamen wij in contact. En wij wisselden wel eens wat uit. Bewijzen van goede willen. Er was wel eens wat op. Hè? Bij ons was de suiker wel eens op. En dan was bij hunnie de zout weer op. En het avondblad hadden wij dan. En zij het ochtendblad wisselden we ook uit. En we wisselden ook onze heilige boeken uit. Dus we gaven hunnie de Bijbel en wij kregen de Koran en die lazen wij en wij kwamen weder bij elkaar en we zeiden kijk zou het eigenlijk niet zo kunnen zijn dat die God van ons en die Allah van hun niet. dat dat één en hetzelfde wezen kan wezen? Ja. kent toch niet? waarom niet is niet uitgesloten ja, waarom zouden wij dan zo scherp tegenover elkaar het is staan is zo makkelijk joh. ja die lubbers die leert uh, vier uh, zinnen Marokkaans uit zijn hoofd dat en is die weg, Nijpels. Niet? De, die legt de eerste steen voor een mo moskee maar dat zijn niet? valse daden van broederschap en stemmenwinst ah dat willen niet niks van hebben de Islam is bijna de tweede godsdienst in Nederland of moeten wij dan hier ook in Nederland, in West-Europa, godsdienst wist te krijgen... tussen Lijktog. christen en nog uit te Dus wij moeten niet langer star blijven geloven... in ons eigen beide heilige boeken. Nee, we moeten die boeken verloven en komen tot één nieuwe godsdienst. Nou, dat Zo. hebben wij gedaan. Wij stichten Zo. een nieuwe wereldgodsdienst, namelijk de Chrislaam. De en de Chrislaam zegt, wij zijn alle mensen van één portiek... Juist. en wij leven volgens de beste regelen uit beide boeken. En dat willen wij uitdragen. Wij willen zeggen, de Chrislaam is de enige weg. Golla is onze Heer. Heer, ons alle heer. En de positivo's, dat zijn zijn profeten, En Achkelijks. Holla schept he? ook behagen in de nieuwste elektronische media. Juist. En zo komen wij binnenkort hier in Schiedam... één uur per dag op de kabel-tv. Zending. Met, Met de chrislaan. In de oorspronkelijke betekenis... Let daar op, mens, zending. Uitzending. Nou, die Bijbel kennen we wel allemaal zo'n beetje in Thomas, Nederland. Maar die Koran, hoe staat het daarmee? Nou, die hoeft u niet te lezen, want dat hebben wij voor u gedaan. En het komt er eigenlijk zo'n beetje op neer... dat de moderne islamiet vier hoofdpunten in de gaten moet houden. Gevoegd bij die tien geboden uit de Bijbel... dat geeft in de chrisaam veertien regels voor alle dag. Zo zegt die Koran bijvoorbeeld, gij zult geen alcohol nuttigen, maar in die Bijbel, daar wordt nogal wat afgetetterd. Wat moet je nou als niet? Dan zeg je dus, oké, okay, ik drink mijn glaasje alcohol, maar nooit in die mate dat ze van mij kunnen zeggen, kijk zijn die islam. Is Eet geen varkensvlees, zegt de Koran. Nou! In die Bijbel wordt wat afgeslacht en geofferd. Precies. Moet de christen in onze christenlaam nou zijn varkenskoteletje laten staan? Dat dacht ik niet, maar de goede christen... die at toch al geen varkensvlees uit de bio-industrie... met hun betonnen martelhokken. Dus de die eet wel zijn broodje ham... maar ziet erop toe dat de ham stampt van een varken met stro. Is het zo niet? Gij zult geen kansspelen spelen, zegt de Koran. Nou... Eigenlijk is dat zo gek, gek nog niet. Wel, nee. Want mensen, het loopt toch een beetje uit de hand in Nederland. Ach, wel, met ja. de tv-loterijen, de casinos, de golden tenten, de lotto's de en de toto's. En, de toto's en ja, toch uit. wonnen wij nou nog maar wat? Ah, maar nee, we winnen nee, niets. Nee, ja, kijk, hij is dus niet principieel. Maar oh. de Koran zegt: je mag dus helemaal niet gokken of wedden. En punt 4. Gij berekent geen rente. Denk daar goed aan. Ja! En denk daar eens over na. En wat betekent nee. dat? Nou, dat is heel simpel. Wel, ja. Als een Marokkaan op jouw portiek een kopje suiker komt Prozien. lenen, ach, vraag dan niet twee kopjes suiker terug. Je stiekem wat meer terugvragen. En jij komt nou te spreken over suiker. En dat heeft te maken met die hele dikte. En het christendom maakt dik. En christenen zijn dag in dag uit bezig met eiwit en muskeldiëten... om dat buikje kwijt te raken. Wat zegt de islamiet? Die zegt, tijdens de ramadan eet ik een maand heel verstandig. Bijna vasten. Nou, als we nou als chrislamietes één dag per week zouden vasten... zijn we allemaal dat overtollige buikje in een maand kwijt. Mensen, ik zweer ja, het je. Ik zweer mensen, het je. mensen, zo, zo makkelijk eenvoudig is het is nou. Het. En wij zullen met hart en ziel en te vuur en te video onze Chrislaam verbreiden. U. En dankzij u. En we willen nog één ding zeggen o, tot ja? de zeven gemeentebesturen... die onze Chrislaamlijst hebben geweigerd... voor de inschrijving bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vroege vaderen, wij zeggen tot u met de Bijbel... 70 maal, zeven maal, mogen gij branden tot ver en het hier als een brandend braanbos. En met de Zer... Koran zeggen wij, mogen u door twee kamelen uit Alkander oh. worden getrokken. En dan zeg ik ook weer stop. Oké okay, mensen, dat was het dan. Dat is weer het einde van deze relie uitzending Dan maken we daar een knip, hè? Oké, okay. goed. Iedereen is ziek, iedereen is lam. Scheiden, drinken, woekeren en wenden. Iedereen is wan, iedereen is ziek. Enkel de. Nou gaan we er weer. De pikken doen. we op aan het slot. Alleen de chrislaam Enkel de chrislaam kan ons nog redden. Enkel de chrislaam kan ons nog redden. Fijn mensen, tot morgen weer van half twee tot twee. Morgennacht op kanaal 19. Welkom bij de Chris Laam Rallypraat. jaar geleden de oplossing al. Of twintig jaar geleden, ik weet niet precies hoe lang het geleden is. In ieder geval van Koot en de B. Een geweldig uh, uh, stuk. de slaan. Nou, misschien is dat toch wel de oplossing. Goed, welkom terug bij het uh, tweede uur van uh, Zandvoort Lunch, dames en heren. We hebben straks dus natuurlijk de vrijwilligersfacature uh, van de week. Maar we gaan eerst even een speciale plaat draaien voor onze... Uh, onze collega Rob Harms. Want die heeft, uh, zei hij een maand lang niks aan zijn huishouder dan. Uh, die heeft uh, dus ongeveer uh, uh, drie wasmanden vol staan geloof ik. Wat zei hij nou? Drie of vier wasmanden? Nee, nee toch? Oh. Eén toch? Nee, oh, Eén. En het peilde eruit. Ja ja. Oh, ja. Zoiets. Heeft u ja. wel een hele grote wasmand dan? Waarschijnlijk. Of ja. hij draagt vaak dezelfde kleren. Dat kan natuurlijk wel. Ja, dat kan ook nog. Ja. Nou we hebben een leuke plaat voor Rob Harms. Uh, Rob, uh, als je toevallig toch bezig bent. Met je stofdoek. Oh, ja. Machine. go rap oh. go rap go rap go rap go I'm going to do it, but I'm going to do it. Hey, oh! Hey, no axis, <laughs> auto was machine, do something, do something, do something, do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 The fountain of big green, I say the dirt En die loopt nu te swingen als een wasmachine hoor. gaat niet helemaal goed, want we zijn nog niet zo ver. Nee, we zijn nog niet zo ver. is nog even een plaatje draaien, want ik sta, Dolly zit al helemaal driftig aan de telefoon. Maar, uh, is dat zo? Oh, we gaan onder de knop. Nou, dan gaan we onder de knop. Dan gaan we onder de knop. He, he. Zo. Nou, dan stel ik toch de tune in. Ja, dat doe ik dan toch maar even. Nou, doe ik dan toch maar even. Ja.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 Ja, we gaan uh, rechtstreeks in deze uitzending contact leggen met Hilde Hofland van het RIBW. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hallo Hilde, welkom in de uitzending. Ja, dank jullie wel. Jij ja. hebt uh, voor ons een uh, leuke vrijwilligersvacature vanuit het uh, RIBW. Zou je de luisteraars eerst uit kunnen leggen wat het RIBW is? Ja, het RIBW in Stansvoort is een uh, woonvoorziening voor mensen met uh, psychische problemen, psychische ja. kwetsbaarheid. Ja. En wij uh, bieden plaats aan, mensen, aan 15 mensen ja. uh, in de leeftijd van 45 tot 80 jaar. Ja. Um, en deze mensen vinden het heel leuk om uh, eens naar buiten te gaan. En samen te wandelen door de tuinen, ja. naar het strand gaan, een visje te eten. Ja. Samen boodschappen te doen, spelletjes te spelen... En zo iemand zoeken wij dus nu ook voor een uh, bewoner van ons. Oké, okay, en, en voor, voor uh, uh, wat voor bewoner zoeken jullie nu een, uh, een begeleider, hè, zou je kunnen zeggen? Begeleider, begeleidster? Of, of, uh... Ja, eigenlijk ja. meer een soort maatje. Het hoeft oh, een uh, maatje? Oké. Okay. Ja, het is eigenlijk meer een maatje. Gewoon een gelijkwaardig... Uh... Ja, waar, waar iemand een gelijkwaardige uh, soort van relatie mee kan opbouwen ja. en, en jullie uh, zijn nu voor een specifiek iemand op zoek, hè? heb ik begrepen. Ja, we zijn nu voor één vrouw op zoek. Ja. Uh, dat is een vrouw van 65 jaar. Ja. En um, zij, vindt het, uh, zij heeft de voorkeur dus voor wandelen, wat ik al zei. Koffie drinken en spelletjes ja. spelen. Ja. En... Um, nou ja, moet dus wel. Een, een vrijwilliger moet dan wel rekening kunnen houden met uh, ja, dat soms onze, onze bewoners het moeilijk vinden om naar buiten te gaan. Ja. Uh, spannend vinden wat, wat andere mensen van wat ze zeggen of hoe andere mensen reageren. Dus daar zit wel een, een, ja, een, een soort vraag vanuit de, de bewoner. Maar ja. het is ook gewoon leuk om te kletsen met iemand. En ja. te horen van iemand uh, hoe die de dag beleeft. Zeg maar. Goed. Nou, dat is duidelijk. Ja. Uh, uh, smiddags uh, dan rust zij, hè? dus smiddags uh, dan, dan liever niet. Maar dan zal het dus neerkomen in de, op, de, op de ochtend uh, tijdstippen, hè? dat iemand gezocht wordt voor haar. Ja, de ochtend Neem ik aan, ja. of de late middag. Ja, of ja. Ja, inderdaad, in de middag uh, na drie uur. Zo. Ja, ja. Maar dat, dat, daar is hij ook wel flexibel in. Want... Oké. Okay. Ja, als er, als er iemand is die dat uh, zou willen, dan maakt het niet zo heel veel uit op welke dag precies en Goed. welke tijdstip. Ja. En uh, is er nog een minimum leeftijd aan verbonden? Ja, mevrouw vindt het wel leuk om iemand te hebben tussen de 60 en 70 jaar. Goed dat je zo'n beetje op hetzelfde niveau uh, zit qua ervaring, qua ja, ja een beetje qua leeftijd. Ja, zelfde, uh, ja. Ja. Ja. En uh, als iemand geïnteresseerd is, die, die hoort dit nu en die denkt van... hé, hey, dat lijkt me wel wat. Hoe kunnen ze contact maken? Nou, we, we hebben dus de factuur op jullie website ook staan. Ja. En daar staan onze gegevens ook op. Maar mijn eigen e-mailadres uh, van het RIBW is h.hofland. Het kamnl Ja, maar je, je zegt op, op onze uh, website. Maar welke website is dat dan? Uh, de website van uh, www.sint.nl Oh, van Vip Zandvoort. Ja, want wij zijn natuurlijk van de radio, hè? Oh ja, Dat is weer een andere ja. website. Er staat <laughs> nog niks op. Nee, uh, okay. Ik ga wel jullie, jullie vacaturen ook plaatsen op onze Facebookpagina van okay, Zandvoort Lunch. Dus daar komt hij ook terecht. Ja. He? ja. Ik, nou, uh, ik dank je ontzettend uh, voor deze leuke vacature, Hilde. En uh, we gaan het plaatsen. En mensen, bent u geïnteresseerd? U kunt altijd even bellen naar het uh, RIBW. Kan dat op dit nummer wat ik net gebeld heb? Ja. Ja, dat is dus 023 hier in Zandvoort 57 149 41. En anders kunt u altijd alle informatie terugvinden op VIP Zandvoort... of de Facebookpagina van Zandvoort Lunch. Hilde, ja. hartelijk bedankt. Geen dank. richting en... Uh, Misschien horen we elkaar in de toekomst weer eens. Ja. Oké, okay. oh, succes. Ja. <laughs> Daag. Christine Bogarde. heet ze. En, uh, dat is nogal naar het Engels vertaald Bogarde. En Ze schijnt, uh, oh nee, ze, schijnt, ze is uh, verrek familie van acteur Dirk, Dirk Bogarde. Dirk Bogarde. daar is ze uh, volgens mij een achternichtje van of zo. Uh, het nummer heet Keeping Your Head Up en... Nog even een lekkere ouwe en dan gaan we naar het nieuws van half twee. Het zijn Greenfield Cook. From you kiss me with a smile. I thought Een uh, zeer succesvol duo uit Den Haag in de jaren 60. Uh, vanaf 1968 opereerden zij onder deze naam. Uh, daarvoor uh, zijn zij begonnen in de band The Hurricanes van Johnny Kendall. Johnny Kendall en The Hurricanes was een bekende Haagse band... Uh, met als grote hit natuurlijk Sint James Infirmary. En uh, die Johnny Kendall die is nog steeds actief. <coughs> Sorry. Uh, onder andere bij uh, de shows, dacht ik, van, van Johan Derksen... Uh, legend. Nee, de pion pioniers van de Nederlandse popmuziek of zo, zoiets dergelijks. Uh, waar al die oude Haagse knakkers weer een beetje bij elkaar komen, samen met de band The Clarks en zo. Het uh, gaat over uh, Frans Krasenburg, uh, Rudy Bennett, uh, Jan de Hond, de gitarist. Uh, dat soort mensen. En uh, die show die kun je binnenkort zien, ik dacht op 9 april, in Beverwijk. Het is dus heel leuk uh, om dat te zien, al die oude mensen die gewoon ook hun oude hits weer eens een keertje spelen. Greenfield en Koek uh, zaten dus in uh, zijn rink. Groeneveld en Peter Kok zijn ook nog even actief geweest onder de naam uh, Popshop. Maar vanaf 1968 zijn ze dus, uh, waren ze actief als uh, Greenfield en Cook. En dit was een van hun grote hits. Don't turn me loose. Jawel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars. Nogmaals het regionale nieuws van 24 maart 2016. Afgelopen dinsdag is er een uh, raadsvergadering geweest. En uh, daarin is besloten dat de gemeente van Zandvoort vindt... dat de kavel van de uh, Kwaals van Uffeltlaan aan uh, perceel 25... Uh, niet bebouwd mag worden. Er is een, uh, onlangs door de rechter uh, een uitspraak gedaan in, in een zaak die speelt tussen de eigenaren van dat perceel en de gemeente Zandvoort. En in het voordeel is van de aanvrager, van, de, uh, van die mensen, van de eigenaren van het perceel is er beslist dat zij een bouwvergunning voor vernoemd perceel mogen krijgen. Dat dat gewijzigd mag worden. Echter, de raad houdt staande dat er planologisch goede redenen zijn... om vast te houden aan de beslissing om geen bouwvergunning te verlenen. En zij zien geen reden om af te wijken van het bestaande bestemmingsplan. Nou, dit is in lijn met de zienswijze van het college van BMW van Zandvoort. En de gemeente Zandvoort tekent daarom, hoog, daarom hoger beroep aan bij de afdeling of tenminste ze tekenen beroep aan... bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Uh, tevens werd de motie van wantrouwen tegen wethouder Gallik... waarover eerder, waarover eerder de stemmen staakten, nu weggestemd. Op 3 maart jongsleden werd een extra raadsvergadering bijeengeroepen... waarin de oppositiepartijen VVD, GBZ, PvdA en Social Zandvoort uitspraken... dat het geven van onvolledige informatie over de statushouderredens was om het vertrouwen in de wethouder op te zeggen. Het was immers niet de eerste keer dat de wethouder verzuimde. De coalitiepartijen D66, CDA en Oudere Partij Zandvoort... vonden het tegendeel en stemming over de motie van wantrouwen... tegen de wethouder eindigde in 8-8. Nou, op 22 maart werd er dus weer over diezelfde motie gestemd... en door ziekte van een aantal raadsleden werd de motie nu verworpen... met 8 tegen en 6 voor. Goed, um, het volgende nieuws. In de nacht van 26 op 27 maart... wordt de klok om twee uur s'nachts een uur vooruitgezet naar drie uur. Voor de horeca in Zandvoort heeft dit geen gevolgen... Zij mogen wachten met de, met de klok vooruitzetten tot drie uur... waardoor de horeca-gelegenheid dus gewoon een uurtje langer open mag blijven. Een slijterij aan de burgemeester Engelbedstraat in Zandvoort... was een poosje geleden alweer dinsdagavond 19 januari het doelwit van inbrekers... Uh, nu zijn er beelden vrijgegeven over het drietal. Een van die mannen die is naar binnen gekropen... en die heeft aan twee anderen de drank doorgegeven. Uh, maar voor die tijd waren er al twee mannen... die uh, zich op de hoogte hadden gesteld van de situatie in de slijterij. Die waren al op voorverkenning geweest en daar zijn dus de beelden van. En die zijn nu vrijgegeven... U kunt deze beelden bekijken via uh, politie Zandvoort en omstreken op Facebook. En uh, ook op het Zandvoort-juttertje zag ik het al staan... en menigeen heeft dit bericht al overgenomen. Mocht u informatie hebben over de daders... neem dan contact op met de politie via nummer 0900 8844. De politie heeft ook afgelopen maandagavond de, een auto gecontroleerd... en vooral de bestuurder van die auto... En zij troffen bij de bestuurder scherpe munitie voor een vuurwapen aan. De bestuurder is direct aangehouden en ook is het voertuig doorzocht... maar dat leverde niets op. De bestuurder is ingesloten in het cellencomplex en het onderzoek loopt. Tot zover het regionale nieuws. Gaan we over naar het weer. Ja, even wachten, want ik lees hier oh. iets uh, toch wel uh, behoorlijk ingrijpends op, oh, okay. uh, op Facebook. Ja. Uh, even kijken hoor. Ja. Het, ja, ik zie het al van twee verschillende. Het uh, laatste nieuws komt net binnen, dames en heren. Dus uh, even wachten, wachten, het komt net binnen. Maar Johan Cruijff is overleden. Echt waar? Ja, het nieuws, oh, yes. uh, het nieuws staat net, komt net binnen. Uh, uh, maar hij staat nog eventjes te laden. Ja. Uh, maar het is, het, is, uh, het is dus waar. Uh, nu in Elm en ook de NOS melden dat Johan Cruijff 68-jarige leeftijd oh. overleden is. Besweken aan de... Ja, omkante. waarschijnlijk. waarschijnlijk. Ja. Oh, het bericht is helemaal vers. Het wil nog niet helemaal goed leiden. Maar dat u dan eh, dus in ieder geval eh, op de hoogte kwam. Er is iets misgegaan, staat hier. Zodra ik even meer weet... ik meer... Zal ik Kom u, we komen we even terug. Zal ik ja. u, u op de hoogte stellen. Nou, maar in ieder geval nieuws. is dus eh, het nieuws... dat Johan Cruijff niet meer onder ons is. of geen weer. Zomer of je winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Bij deze, hij komt net door. Ja, toch? He? Bart van der Meer komt binnen met Willem en meteen gaat de zon schijnen. Het is wel toevallig. <lacht> Het blijkt... Dat zijn de lampen o boven je hoofd, hoor. <lacht> oh, die gingen nu aan. Oh, Oké. Okay. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal blijft wat gemizer mogelijk. Bij een overwegend matige noordwestenwind stijgt de temperatuur naar waarde rond de 9 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Dan gaan we even naar morgen. Morgen is het ook over het algemeen bewolkt met slechts heel af en toe wat zon. Het blijft overdag nog wel droog en er waait een geleidelijk in kracht toenemende zuidwestenwind. En de temperatuur gaat morgen oplopen naar een graad of 10. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer.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 is donderdag op 68-jarige leeftijd overleden. Cruyff overleed in Barcelona in het bijzijn van zijn familie. Dat meldt de Cruyff Foundation. Drievoudig wereldvoetballer van het jaar... maakte vorig jaar bekend dat hij leidt aan longkanker. Cruyff kwam 48 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij maakte 33 doelpunten voor Oranje. En met Ajax won Cruyff drie keer de Europa Cup 1... In 1971 en 72 en 73. Nou, u begrijpt, eh, dames en heren. Daar gaan we even verder over praten met eh, onze eigen eh, sportkenner en sportman. Trainer, voetbaltrainer. Presentator van het programma Watertoren Sport. En we hebben aan de telefoon Henny Rukert. Henny. Hi, Ruud. Ik schrik me helemaal te borsten. Dolly belt mij. Ja. En vertelde dat joh, ik wist het niet. Nee, nou het komt ook net binnen, het bericht. Het mag uh, het, het, het, het komt net binnen via NOS en nu en al staat het. En het is, het is bekendgemaakt door zijn eigen foundation, dus het is volkomen betrouwbaar. Wow. wow. Ja, ja, ik herinner me natuurlijk, uh, ja, drie Europa Cups en, ja. en, en 33 doelpunten voor Oranje en uh, een, een fantastisch mens met een geweldige foundation en, en, en heel veel betekent voor het uh, voor Nederlandse voetbal, trouwens voor heel Nederland. Want zijn voetbal was reclame over de hele wereld. Als je ergens kwam, waar dan ook, dan was het uh, Johan Cruijff. Dat was het eerste wat uit de mensen van buitenlanders kwam, uit de monden van buitenlanders. Het is een slag en onverwacht, denk ik, want uh, hij was juist zo positief over zijn ziekte. En Maar ja, het heeft niet mogen zijn. Nee. Ongelooflijk. Nou, hij is overleden bij zijn Franse familie in Barcelona. Uh, en het is natuurlijk een man die ontzettend veel goed gedaan heeft. Hij werd natuurlijk ook wel uh, zwaar bekritiseerd door degene wat hij. Uh, door zijn rol bij Ajax, onder andere de, vooral de laatste jaren. Uh, maar toch heeft zijn, zijn, zijn zijn denkbeelden daar dus ook behoorlijk doorgevoerd. Nu. Ja, absoluut. En, absoluut. en het, is, het is natuurlijk wel een man die heel veel goeds gedaan heeft voor de sport. Onder andere door de Johan Cruijff-coorts in, in, in wijken, waar. ...kinderen dan weer gewoon op straat kunnen voetballen. Ja, ja. en niet alleen in Nederland, hè. Hij, doet dat overal, hij deed het overal. Ja. St. Maite heeft er ook een. ik ja. bedoel, dat, dat zijn toch ja, geweldige acties, dat kan niet anders zeggen. Nee. En die opleiding voor sportmensen die hij verzorgt met zijn, met zijn universiteit, is, is natuurlijk ook groot. Ja. Maar het is een enorme slag, ik bedoel, het, ja, ik vond het een fantastisch mens. En anderen denken daar anders over, maar ik vond het een fantastisch mens. Nou. Ik had heel, heel plezier contact met hem. En uh, ja, het is een verlies. Ja, dat denk ik ook. Totaal onverwacht verlies. Ik uh, neem aan dat het morgenavond of morgen sport wel uh, een beetje ja, hierover dus, zullen gaan. daar uh, kom ik op terug natuurlijk. Ja. Mijn hemel joh. Ja. ja, het valt je nou op je dak hè? als dit gebeurt. Ja, ja, ja, ja, dat vind ik heel erg dit. Oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel sterkte. Ja. En, ja, ja. Je zegt dan gewoon, het leven gaat door. Nee, onze, onze uitzending gaat ook gewoon door. Maar uh, we hebben toch fijn dat we er even met jou, met name als kenner, even stil bij konden staan. Bij dit grote verlies van Jan Cruijff. Als wij de bal hebben, hebben zij hem niet. Nee, en dat je vindt... kent van ze winnen en je kent van ze verliezen. He, ja, toch? Maar dat heeft mij in het voetbal heel erg geholpen. Want die, die regel hou ik altijd aan: jongens, ja. als wij de bal hebben, hebben zij hem niet. Nee. En het werkt zoals heel veel ja. ideeën over het voetbal van hem gewerkt hebben. Ja. En hij heeft het uh, ongelooflijk goed voor het Nederlandse voetbal gedaan. Okay. Ja, en Nederland. inderdaad, hij uh, zal tot in lengte der dagen uh, gequoteerd worden of geciteerd worden. Ik denk het wel, ja. Ja, <laughs> hij ja. heeft toch prachtige uitspraken heeft hij uh, doen ontstaan. Ja, ja wel, elk, elk, elk, elk nou, voordeel heeft zijn nadeel. Ja, verschrikkelijk. Ja. Okay. Ja. Henny, hartstikke bedankt. en dank gedaan, uh, uh, jongens. Dank En heel veel succes morgen met je uitzending. Dankjewel. We gaan weer luisteren ja, morgen sorry. naar je. Oké, dank je wel. bedankt. Hoi. Just to ease my pain.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 Physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beard's lip prints, I put down to.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 You're in my heart, you're in my soul. Ja, daar schrik je toch van, van zo'n bericht. En als we jong, 68... zo positief was, van ik ga deze ziekte overwinnen, maar helaas niet. Johan Kraaf is niet meer onder ons, dames en heren, en wij spraken eventjes met René Rukert, onze sportman uh, bij ZFM, en ik denk dat morgenochtend uh, Watertorensport wel uh, voor een groot deel aan dit verlies geleid zal, uh, gewijd zal zijn. Dit was Rad Stewart. En we gaan door met een uh, plaatje van uh, uh, Nathan Sykes. Samen met Ariana Grande. Mooi liedje. Trouwens, dat wel. En dat heet Over and Over Again. From the way you smile to the way you look You capture me unlike no other From the first hello, yeah, that's all it took And suddenly we had each other And I won't leave you Always be true One plus one, two for life oh, over again Nathan Sykes samen met Ariana Grande. En uh, dat nummer heet Over and Over Again. <tiek> en het is inderdaad over. Ja, voor ons ook. Uh, tijd zit erop. Uh, normaal uh, normaal zou, ik, uh, zou ik nu besluiten met het nummer van Raccoon. Wat ik eigenlijk uh, altijd doe. Als in de laatste paar minuten van de week. Wat mij betreft. Maar doe ik vandaag maar even niet. Nee. Want uh, normaal. Fuck we had. Nou. Ik vind het niet zo grappig en het, is, uh, het zal veel mensen toch raken. Het uh, is wederom een, in dit prille jaar 19, of 2016 een, wederom een groot mens die ons ontvallen is. En in dit geval geen muzikant, maar een fantastische voetballer. Misschien wel de beste voetballer die Nederland ooit gehad heeft. En die ook wereldwijd uh, bekend was. En uh, ja... Ik, het raakt me toch. Sorry, het is, het is uh, ook, ook een beetje toch mijn leeftijdsgroep. 68 jaar. Ik word het zelf over een maand. Dus ook nog niet eens over twee weken. En, uh, ja, het is, ah ja. Uh, het is natuurlijk ook een, een mens geweest... wat ons allemaal aan het denken heeft ge gezet. Wat, wat, zeker wat voetbal betreft natuurlijk. Ja. En die citaten van hem waren natuurlijk ook mooi... Door te voeren in, in de persoonlijke levens allemaal. En dat hebben mensen dus ook gedaan. Ja. alles is toch aan leven. Ja, echt. en hij heeft ook heel veel goed gedaan. Dat moeten we vooral Zeker. niet vergeten. Heel Zeker. veel, heel veel ja. <coughs> uh, goed gedaan. Ook voor de opleiding van sport. Uh, no. Mensen in de Kruif... Uh, Henny Ruckert zei het al... de Kruif uh, University. Yeah. En natuurlijk zijn Kruif Foundation... waarmee hij heel veel goed werk deed. Onder andere het, het stichten... van die zogenaamde kruifkoorts... waar kinderen dus gewoon weer... onbekommerd... Uh, konden, uh, een balletje konden trappen... Mm -hmm. en met voetbal bezig zijn. Ja. Goed, nou, um, ja, het is een vrolijk besluit van onze uitzending, maar het is niet anders. En je staat daar toch even bij stil bij een uh, dermate groot verlies. Ja, voor, Niet alleen voor ons, maar voor heel Nederland. Absoluut. Goed, nou Dolly, dit was hem voor vandaag. Ja, uh, dankjewel. Wij gaan eruit. We krijgen straks een uh, speciale matchbox met Bart van der Meer en uh, Willem de Zwart. En uh, vier uur lang, maar liefst. Ja, ja. Tjonge vol. Ja. Wij gaan plaatsmaken hier in de studio. En uh, ik wens u nog een hele fijne donderdag. Uh, en, uh, ik ook natuurlijk. Ja, jij ook. Hè? Ja, ik wens ook iedereen een fijne uh, donderdag. En, ja. Uh, ja. Ja. Tot gauw weer. Morgen en is fijne je... paasdagen ja. zouden we maar zeggen. Ja. Want uh, voor de paas zijn we niet terug, hè? Nee, voor wij de... niet. Nee. Nee. wel, die is er morgen. Ja. En uh, morgenochtend natuurlijk ook Watentoren Sport met Henny Rukkert. Ik ben er zelf weer samen met Imka aanstaande dinsdag. Yee! Weer voor een uh, nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch. Tot Dank dan. voor het luisteren en Joop. tot dan. Doei!